Goedemiddag, ik ben Biem Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. De overheid moet menselijker worden, want te veel mensen die iets moeten regelen met overheidsinstanties... zoals de UWV, de Belastingdienst en het CBR lopen tegen een muur op, blijkt uit onderzoek van een Tweede Kamercommissie. Er is misschien wel oog voor, maar misschien ook niet genoeg ruimte om dat maatwerk te leveren. Dus het is een totaal complex aan zaken, soms geen oog voor, soms geen ruimte voor, maar soms ook de er niet toe. En de gevolgen daarvan? Is dat mensen tussen klemkomend uh, uh, zitten tussen balie en beleid. Volgens de onderzoekers hebben kamerleden en het kabinet te weinig gekeken hoe de regels die ze bedachten in de praktijk voor mensen uitpakken. In Duitsland is een man aangeklaagd voor spionage. Hij zou plattegronden van het Duitse parlement aan een Russische spion hebben gegeven. De dader zou regelmatig onderhoudswerk doen in het parlementsgebouw en kon zo makkelijk aan de plattegronden komen. Of de Russen er ook wat mee hebben gedaan, dat weten we niet. De testfestivals en concerten die volgende maand worden georganiseerd zijn allemaal uitverkocht. Binnen 20 minuten waren alle kaartjes weg. Deze jongen... Het gaat naar een van de festivals op het Lowlands terrein. Nadat ik een mail binnen heb gekregen van dat het gelukt was... Dan heb ik een klein dansje gedaan en iedereen die ik ken eigenlijk geappt met mijn blijdschap dat ik er doorheen ben. En met die feestjes willen onderzoekers kijken hoe dit soort evenementen coronaproof kunnen. Zeeuwen verhuur niet zomaar je leegstaande loods of schuur. Want volgens de politie willen criminelen die plekken graag gebruiken voor een drugslab. Het gebeurt ook al veel in Brabant. Deze verslaggever van Omroep Brabant vertelt hoe dat dan gaat. Er komt een keurige heer. Die vraagt gewoon ruimte voor het opslaan van, van drank of tenten. Maar wat er vervolgens gebeurt is dat die, die gast die huurder, die op papier de huurder is, die ook gewoon id kaart laat zien dat die vervolgens verdwijnt. Ja, voor het weet staat er een drugslab binnen, want dat hebben ze binnen een paar dagen hebben ze dat opgebouwd. De politie zegt dat ze steeds vaker Brabantse criminelen zien die met hun lab naar Zeeland verkassen.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 French street But nobody Knows Tear it down, To the score Are you ever All you ever Wanted In the lights While you're on Is it all You ever All you ever Wanted Standing in line For the hold On the wall we still need cash to buy their freedom Moving forward, walking by, everyone is falling, we don't see them met het nummer All You Ever Wanted. Uh, de, zijn, zijn nieuwste single. En natuurlijk ook bekend van andere bekende nummers hits... van de afgelopen tien jaar ook weer. Heerlijk om daar het tweede uur van ZFM Lunchroom binnen te komen. Zo uh, Lucie toch, uh, op deze donderdag. Jawel. Het is nog Jawel. steeds zonnig. De het is nog steeds lekker weer. En, en we hebben hele leuke dingen. We hebben, we, hebben hele, we hebben hele leuke dingetjes. Je wordt natuurlijk gewoon op de hoogte gehouden... van alles wat speelt in Zandvoort en omgeving. Om half drie weer een nieuwsflits. Uh, we gaan met oog en oor de badplaats door. Opmerkelijke dingen die je moet weten uit de badplaats Zandvoort. Uh, we hebben natuurlijk ook aan het einde nog een recept van de dag. Uh, natuurlijk dat nieuwtje over die blauwe tram. En we gaan het zometeen hebben over uh, uh, natuurlijk... Uh, Hoe ziet Zandvoort er in 2040 uit? Zeker. Ja, ja, ja. En uh, wat stel je daar eigenlijk bij voor om vast een voorproefje te doen? Nou ja, een beetje... Ja, ik heb geen idee eigenlijk, maar... Uh, volgens mij uh, gaan, Mo moeten ze dat, dat, uh... we gaan ze dat... We gaan dat allemaal ontwerpen en dat gaan we zometeen bespreken. En uh, ja, daar worden natuurlijk ook weer de bewoners actief bij betrokken. Hoe ziet wordt eruit over twintig jaar? We gaan het zometeen allemaal zien, horen, vooral natuurlijk op de radio. Maar eerst nog even muziek. Hier is, uh, ja, Bob Dylan. Knocking on Heaven's Door. Ja, prachtig nummer. Zo die uh, donderdagmiddagmuziek. Ja. Zo noem ik het maar even. Knocking on Heaven's Door. Van uh, Bob Dylan natuurlijk, hoorde en, je. ook heel bekend van uh, Guns N' Roses, dit nummer. Ja, ja zeker. Ja, natuurlijk. Ja. Uh, uiteraard. Uh, we hebben wat nieuws over uh, Zandvoort in 2040. Want samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties... stelt gemeente Zandvoort namelijk de Omgevingsvisie 2040 op. Uh, dat is een visie, dat is een vooruitblik op de toekomst. Dus na, na drie succesvolle omgevingsvisies, uh, uh, dagen. of nou ja, dialogen. Dus dialogen. In november 2019, februari 2020 en maart vorig jaar. kan iedereen weer online meepraten op dinsdag 9 maart aanstaande. Uh, van uh, half acht tot negen uur. over de toekomst van Zandvoort. en dan vooral de omgeving. want daar gaat het om, over hoe het er allemaal uitkomt te zien. Uh, ja, hoe, ziet de toekomst, uh, hoe ziet jij de toekomst eigenlijk van de commissie ja, dat, dat gaan we samen bepalen. Uh, be, wat het verhaal van Zandvoort en Bentveld is. Nu en in de toekomst. Uh, je, kunt, je kunt je aanmelden voor de online bijeenkomst. Door een e-mail te sturen naar omgevingsvisie.zandvoort.nl En het programma met meer uh, uh, uh, informatie ontvangt u dan een paar dagen van tevoren. Ja, okay, dat is natuurlijk dan Het lijkt negen, me maar... heel leuk om, uh, om daar al mee te doen. Ja, zeker. Nou ja, ik zou zeggen, meld je aan. Uh, vijf thema's komen er voorbij. Ruimte, economie, samenleving, duurzaamheid en mobiliteit. Vooral die laatste natuurlijk ook uh, wel echt uh, interessant voor Zandvoort. Uh, natuurlijk, ja, want hoe gaan we ervoor zorgen dat al onze bezoekers ook in 2040 nog uh, uh, goed hierheen dat, kunnen komen? Wat zie jij als de oplossing? oplossing? gratis. Onze grondse garage ja, oké. Okay. Ja. Ja. En, dan, en dan de toestroom van uh, verkeer? Ja, meer dan twee wegen kunnen er denk ik niet komen. Dat, nee. dat blijft gewoon zo. De tram? Dat zou ontzettend leuk uh, zijn. Ja, langs de boulevard of zoiets. Uh, ja, je had vroeger ook zo'n zo uh, treintje door het dorp. Ja, inderdaad. Zo'n blauw ding. Uh, nou, volgens mij was die groen. was van 7-up of zoiets. Dus okay. een knuptreintje, dat, uh, ja, ja. dat ging dan door het hele dorp heen. En, uh, dat, dat zou ook misschien nog iets zijn. Uh, of natuurlijk meer treinen laten rijden. Dat, meer dat treinen. Aan het en het de blauwe ja, de Trent bla terug. Nou, oh, dat, ja. weten we niet, dat weten we nog <laughs> dat niet, Dat weten we nog niet. Dat is spannend. Uh, ja, inderdaad. Ook, wil je nou nog meer weten over die omgeving in 2040? Of over dat plan? Dan kan je op de, uh, op de website D kijken van de gemeente www.sandvoort.nl slash projecten slash omgevingswet. Nou, hartstikke leuk. Ja, dus uh, heb je ideeën, ik zou zeggen... Stuur ze, in, stuur ze of, in of praat mee op dinsdag 9 maart van half acht tot negen uur... met de gemeente Zandvoort uh, zullen leden van het college aanwezig zijn... Uh, om daar met u over in gesprek te gaan. Nogmaals, aanmelden kan via het e-mailadres omgevingsvisie.zandvoort.nl. En dan uh, zijn wij nu alweer even aangekomen aan... een. Stukje muziek. Uh, dat is deze keer van uh, Amy Winehouse. Met het nummer... You know I'm no good. You know I'm no good. Interessant. We gaan luisteren. Wat vind je van uh, Amy Winehouse? Ik vind haar geweldig zangeres. Geweldig? Uh, je ja, zei het... net nog iets anders. Ja, nou, ik vind niet alle nummers van haar mooi, maar er zijn, ze is wel een hele goede zangeres. Ja, je ja, je ja, ja ik zei het ook ben inderdaad. Ik uh, ben niet dat ik zeg van nou ik ben kapot van haar, maar uh, ze heeft hele goede nummers gemaakt. Ja, en ja. ze ja, dus heeft een beetje ook die stem uh, uh, Carol Emmerol ja, een beetje. Ja, ja dat met inderdaad. Uh, ja. ja. Ja, Dat is inderdaad. Ja, ja, ja. Uh, wat is ons verder nog opgevallen in de badplaats? Uh, nou, met oog en oor de badplaats door. Van de Zandvoortse Koedons. Als eerst. De, ik, het initiatief van die online bingo van de Lions Club Sandvoort valt mij op. Uh, die is afgelopen 17 februari een groot succes geworden. Er werd maar liefst 4000 euro opgehaald. Zo. En uh, dat is een uh, combinatie van kaartverkoop en donaties, heb ik begrepen. En de opbrengst wordt gebruikt voor kinderen in nood- en achterstandssituaties in zandwoord en omgeving. Het geld dat is hard nodig in deze tijd, waarin uh, fundraising-activiteiten noodgedwongen tot een uh, minimum zijn teruggebracht. Ja. En in de live uh, online uitzending vanuit het uh, Hans Davids Museum Zandvoort, het ja. HDMZ. Oh, mooi dat die locatie zich daarvoor leent. Ja, er speelden meer dan 100 mensen mee. Van achter uh, hun laptopje. Ja, Gezellig. en uh, velen met hun gezin. Meerdere Zandvoorters vielen dan wel weer in de prijzen. En na de, deze geslaagde eerste keer is de Lions Club Zandvoort van plan om dit soort activiteiten uh, vaker te gaan doen. Ja. En meer over informatie over de doelen waar de opbrengsten aan besteed worden zijn te vinden op www.lineshelp.kinderen.nl. Ik vind het zo leuk. Ik, uh, ik ga er hey, van. Ja, dan ga ik zeker. Ik vind dit echt leuk. Ja, ja. lekker bingo op de bank. Ja. ja. Ja. Ik bedoel, de televisie is toch alleen maar de herhaling en herhaling. Oh, okay. Dus het is best wel ja. leuk om dan bingo-lingo ja. bingo te doen. Ja, zeker. Uh, dan hebben we natuurlijk nog iets over het vervoer naar ja. vaccinatielocatie. Want bij de Plusdienst hebben zich onlangs extra vrijwilligers gemeld voor het vervoer naar de diverse vaccinatielocaties in de omgeving. Vooralsnog is dat alleen locatie Schiphol en dat is natuurlijk best wel een eentje weg als je niet uh, zo mobiel bent. Um, uh, Zij helpen u dan verder. Hè? De kosten van het vervoer bedragen ongeveer 30 cent per kilometer. En de eventuele parkeerkosten. Tevens is er een aangepast beleid voor mensen die normaliter gebruik maken van de regiorijder. Zij kunnen de regiorijder gratis boeken naar een vaccinatielocatie. Ja, en, en dan dat... natuurlijk nog even contact opnemen met de plusdienst via 023 57 17 373. Ja. Hartstikke goed, noteer dat zeker. En als je dan uh, iemand kent of zo die dat wel nodig heeft, dat vervoer... Uh, dan kun je dus contact opnemen met de Plusdienst van Pluspunt. Kunnen dan, we deze informatie ook nog ergens terugvinden? Want ik zeker, kan me ja. Het, uh, uh, het staat snelger. sowieso ook in de, in de, uh, de Zandvoortse krant op de website van ZFM staat het ook vermeld. Of je kunt voor meer informatie ook kijken op de website van Pluspunt. Van Pluspunt zeker ja. En dan gaan we nog even koffie drinken. Ja, we gaan lekker uh, koffie drinken. Tandem organiseert namelijk elke dinsdag van uh, 2 tot 3... digitale bijeenkomsten voor mantelzorgers. Je kunt wekelijks aanschuiven om even andere mantelzorgers te ontmoeten. En uh, elkaar een hart onder de riem te steken. Uh, vragen die er, uh, die er leven te bespreken en tips uitwisselen. Annette, consulent van Tandem, begrijpt deze digitale bijeenkomsten... Met elkaar wordt gekeken of er naast de uitwisseling behoefte is aan een thema te bespreken. Wil je meedoen, meld je dan uiterlijk een dag van tevoren aan via info@tendemantelzorg.nl of telefonisch via 023 8910. 610. En de deelname is kosteloos. En ik neem aan dat je hier deze informatie ook terug kan vinden op. Uh, Wederom op de site van Pluspunt. Daar verwijzen we maar even naar. Uh, voor dat wekelijkse koffiemoment. Ga je er ook aan meedoen, Lucie? Uh, nee, want ik ben geen mantelzorger. Dus ik ben oh, nee. alleen. Dan nee, maar ik heb niet goed store... gelezen. Nee. nee, ik ben dus alleen maar een stoorzender. Een stoorzender, oké. Okay, ja, ja. Uh, ja, ja, ja. Nou ja, inderdaad, het koffiemoment in Pluspunt. En verder wordt natuurlijk nog genoeg. Activiteiten georganiseerd, ook in de blauwe tram voor de mensen in het centrum. Uh, kijken wat mogelijk is, en uh, natuurlijk in de achtneming van alle maatregelen. Van de corona. Van de corona, ja zeker. Corona. Dus uh, dat in ieder geval. Uh, tot zover deze rubriek, met oog en oor de badplaats door. Ik denk dat wij wel weer even tijd hebben voor de wat muziek, toch, Lucy? Ja, doe maar wat. Doe en maar en, wat gezelligs. Heb je wat leuks? Ja, we hebben zo meteen gezellige muziek. Een speciale uitvoering van het nummer The Boxer. Maar eerst dit heerlijke nummer van José González. met het nummer... Heartbeats. Heartbeats. One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise made for action and then away, both under. Zandvoort Ja, Zandvoort heeft het. In Zandvoort leeft het. En jij. En, jij. en jij beleefd het. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Dit is het ritme van Zandvoort. Well, I'm just a poor boy, though my story seldom told. I scounded my resistance.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 nummer De Boxer en dan een uh, speciale uitvoering van uh, Mumford Sons uh, samen met Paul Simon overigens en met Jerry Douglas. Uh, je hoorde die op ZFM Zandvoort. De ZFM Lunchroom wil je nou meekijken in de studio, dat kan via www.zfmsandvoort.nl dan even doorklikken en dan kan je kijk en luisteren live mee. Dat is altijd gezellig. Dan zie je ons gezellig zwaaien in de studio. Uh, we gaan even over naar de eerste of de tweede nieuwslits alweer van deze ja, uitzending. Ja. Want er is nog veel meer gebeurd in de omgeving. Bijvoorbeeld... Het hart van Zandvoort gaat op de schop. Zo. Ja, dat is niet uh, naar wat. Het uh, Raadhuisplein, uh, dat is het uh, klopt hart van Zandvoort... en het wordt al jaren gebruikt bij grote en kleine evenementen. Door de nieuwste bebouwing op het Raadhuisplein... is de ruimte voor evenementen echter beperkter geworden. En omdat de gemeente Zandvoort het Raadhuisplein... als evenementenplein wil behouden zal er een grote herinrichting moeten gaan plaatsvinden. Inmiddels zijn er twee ontwerpschetsen uitgewerkt... een rotonde en een kruispuntvariant... waarin beide varianten het muziekpaviljoen niet meer in de herinrichting past. Op het plein sluiten zes straten aan met middenop de verkeersrotonde... met als kers op de taart een muziekpaviljoen. Het paviljoen werd in 2008 als afscheidscadeau gegeven... aan burgemeester Rob van der Heijden... In het begin werd het geschenk veelvuldig gebruikt, waarvoor het bedoeld was. Ja. Namelijk voor gezellig muziek muziekaanbod en entertainment. Maar omdat de doorgaande route om de rotonde bij evenementen steeds moest worden afgesloten... om de veiligheid te waarborgen, werd het paviljoen steeds minder benut. Ja, dat hebben we wel kunnen merken. Ja, want de bus gaat daar ook steeds doorheen. Dus dat was dan ook weer een gedoe, toch? Ja, zeker. Dat is ja. inderdaad een van de redenen. Uh, ja, en er werd verder niet echt veel meer gebruikt de afgelopen jaren. Nee, ik heb er ja. weinig van gemerkt in ieder geval. In beide ontwerpvarianten stelden de landschapsarchitecten voor... om het paviljoen te verplaatsen naar een andere locatie. Een nou, optie zou het gasthuisplein kunnen zijn. En Dat is inderdaad wel een mooie. Uh, uh, hele mooie naast het, uh, plek. Naast het wapen dan uh, daar ongeveer. Ja. Um, dan hebben we nog nieuws. Uh, Jongeren projectbureau Stad Haarlem... Uh, wil dat de gemeenteraad uh, uh, verjongt om zo aan betere aansluiting op jonge generaties te krijgen. De gemiddelde leeftijd in de Haarlemse Raad is momenteel 45 jaar en moet omlaag, vindt deze stichting. Uh, uh, daarom is het bureau een burgerinitiatief gestart om het onderwerp op de agenda van de Raad te krijgen. Om haar projecten te realiseren werkt Stad, de stichting Talent and Dreams, samen met jongeren in Haarlem... Een van de projecten is Young Minds in Politics... dat als doel heeft om jongeren te laten deelnemen... aan een geïnteresseerd te krijgen in de Haarlemse lokale politiek. Misschien ook een ideetje voor die vergrijsde Zandvoortse gemeenteraad. Um, daarom daarom zijn, uh, zijn ze een burgerinitiatief dus gestart... om 100 handtekeningen te verzamelen. Als dat lukt, is de gemeenteraad daar verplicht... het onderwerp in de gemeenteraad te bespreken. En uh, gezien de tijd gaan we alweer over naar het weerbericht... Van uh, Rico Schreuder. Ik draai eerst even een jingle en dan uh, zijn we er met het weer. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Een lenteweekend tegemoet. Vandaag begint de dag met zonneschijn en vanuit het westen neemt de bewolking toe. Maar het blijft droog. De temperatuur stijgt naar 14 graden en er waait een matige westenwind. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar later klaart het weer op. De temperatuur daalt naar 4 graden. Morgen breekt op steeds meer plaatsen de zon door en is het droog. Er waait een matige noordwestenwind en het wordt maximaal een graad of 10. Zaterdag is het zonnig en droog, het wordt opnieuw 10 graden. En zondag is er meer bewolking en wordt het maximaal 9 graden. Na het weekend blijft het rustig en droog en de zon schijnt geregeld. En het wordt 10 tot 11 graden. Dus heerlijk mild lenteweer. Tot zover het weer van Rico uh, Schreuder. Dat was het weer. Clearwater Revival met het nummer Have You Ever Seen The Rain? Natuurlijk lekker toepasselijk na dat weerbericht. Uh, want er komen weer wat zonnige dagen aan. Dus wat betreft die regen zal het vrij rustig blijven. Uh, dan hebben we nu even wat nieuws over uh, de blauwe tram. En dan, zoals ik net al zei, niet die organisatie in Zandvoort... maar dat voertuig dat reed uh, in de regio's Haarlem en Den Haag... Uh, tot de begin jaren 60. Uh, de, die komt waarschijnlijk terug... Uh, tenminste, uh, Haarlemmer Wim Beukenkamp heeft As. het voor elkaar gekregen... dat de blauwe tram straks weer zou gaan kunnen rijden. Want uh, op zijn zeventiende droomde hij al van de herbouw van het iconische voertuig... en nu, vijftig jaar later, komt zijn droom uit. En een uh, nieuws maakte er een korte reportage van... en sprak daarmee met Wim Beukenkamp. En daar gaan we even naar luisteren. Sinds de jaren zestig werd er geen tram meer gebouwd in eigen land. Tot nu, want in het West-Friese winkel gaat het gebeuren... Wij zijn hier de laatste nieuwgebouwde blauwe tram eh, NZH Tweeling tram a 619 aan het bouwen. Of eigenlijk aan het herbouwen. Hij weet alles van trams. Haarlemmer en ingenieur Wim Beukenkamp. Sinds zijn zeventiende droomt hij al van de herbouw van de iconische blauwe tram. De tram die tot de jaren zestig tussen Haarlem en Den Haag reed. Daarna wachtte de schroothoop. Uh, zes jaar geleden, toen werd ik heel ernstig ziek. Toen heb ik een paar weken noodgedwongen in een ziekenhuisbed te moeten liggen. En toen kon ik niks anders doen dan denken. En toen heb ik dus in het ziekenhuisbed heb ik dit hele project uitgedacht. Op technisch gebied zijn alle moderne trams op de blauwe tram geïnspireerd. Ontworpen in Haarlem. De bouwtekeningen lagen nog in het spoorwegmuseum. Met behulp van fondsen kwam het geld bij elkaar en kon de herbouw beginnen. De eerste keer dat je een tram in elkaar zet? Ja, dit is wel een, uh, ja, best wel een bijzonder ding wat op ons pad gekomen is. En, uh, maar het is natuurlijk superleuk en uh, ja, zo kom je niet dagelijks tegen natuurlijk. Het interieur wordt ook net als toen. Over een paar jaar moet hij weer gaan rijden, maar dan niet in Haarlem, want daar is geen tramrails meer, maar in Den Haag. Wim kan er nu al van genieten. ...een vervulling van een levenswens, wat ik al zeg... He, ...van de droom van, uh, uh, van 1973... ...die wordt dus 50 jaar later werkelijkheid. En dat is geweldig. Ja, dat is zeker geweldig natuurlijk voor uh, Wim Beukenkamp. En die blauwe tram gaat uh, dus weer rijden in Den Haag uh, dan wel. Uh, wil je nou ook die foto's zien van waar ze allemaal mee bezig zijn... ...in die werkplaats en ook de reportage zelf... Kijk dan zeker even op de website van Enna uh, Nieuws. En uh, ja, Lucie, uh, heb jij nog een bepaalde herinnering aan die blauwe tram? Of is dat... Uh, dat was voor mijn tijd. Dat was niet uh, ja, uh, te lang ik kan me daar helemaal niets van herinneren. Nee. Maar inderdaad, een tram tussen Haarlem en Zandvoort zou die er ook weer moeten komen? Ja, dat zou toch ontzettend leuk zijn. Ja, ja, ja. ja. ja en, en, dan, en dan natuurlijk, uh, dan moet de blauwe tram hier, hier weer uh, naartoe ja, gaan. volgens koren. mij liggen de rails er nog. Ik moet me vergissen, maar volgens mij liggen de rails er nog. Nou, niet in Haarlem. In oh, dus Haarlem liggen in ieder geval nergens liggen er echt meer rails in deze omgeving. Oké. Okay, dus kan. daarom wordt hij ook verplaatst uh, naar uh, Den Haag. De blauwe tram die straks wordt gerenoveerd. Um, en ook wat oude foto's zie ik voorbij komen. Dus zeker ja, een aanrader zeker. om dit item nog even te bekijken. Ja. Uh, wij gaan weer even over naar muziek uh, met Snow Patrol. Zandvoort heeft het. Ja, Zandvoort heeft het. In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 Met het nummer Chasing Cars. Zfm Zandvoort. Heerlijk, toch Lusie? Ja, echt wel. Zeker. Ik heb nog iets veel lekkers voor iets jou. veel lekkers, want ja, ik heb het voor is jou. weer tijd voor ja. de rubriek recept van de vandaag. dag. Wat en, eten we vandaag? Ja, dat heb jij eigenlijk een beetje in mijn oor gefluisterd. We eten vandaag hamburgers. Aha. En aangezien dit voor vier personen is, doen we acht hamburgers. Oh ja, nou, dat klinkt wel lekker. Ja toch? Eh, zes witte broodjes, één krop ijsbergsla, drie augurken. Maar even eh, dus schijfjes. acht hamburgers en zes broodjes. Ja, dat ga, ga ik ook eventjes uitzoeken. Ik weet ook niet precies. Eh, dus dan hebben er één geen broodje, nee, twee nee. hebben er geen broodje. Nee. Nou, nee. nou vier plakken bacon, vier eieren, zes plakken kaas, eh, twee eetlepels gebakken. Uien. Gebakken uien, lekker. En mayonaise en ketchup. Jam, jam. Die uien kan je toch ook zelf bakken? Ja, kan ook. De voorbereiding. Verwarm de voor op 180 graden. Bak de hamburgers en bak de beken. Snijd het broodje open en plaats het op een ovenschaal. Beleg de onderkant van het broodje met een hamburger, een augurk en een plakje kaas. Leg hierop de helft van een ander broodje met gebakken bacon eieringen en wederom een plakje kaas. Bedek de hamburger met de bovenkant van het broodje. Plaats schaal 8 minuten in de oven op 180 graden. Serveer het broodje hamburger met ijsbergsla, gebakken ei, mayonaise en ketchup. Nou, ik weet wat jij eet en ik wens je smakelijk eten voor. Ja, lekker ook met dat eitje erbij. Dat is zeker een goede aanrader. Ja. Zou, zou jij alles hiervan nemen ook? Ik ga meenemen, vandaag. ik ga kijken wat ik vanavond kan eten. Want eet jij wel eens hamburgers? Zelden. Ja, en anders ik maak ik ze zelf of niet? Anders maak ik ze zelf. Ja. Ja, ja, ja. ja, en dan, ja. Uh, dan alles erop en eraan. Gewoon alles erop en eraan. Heb je ook een eigen schuur met je vlees? Waar je het vlees vandaan haalt? Of dat niet? Nee. Wel gewoon uit de supermarkt dan? Ja, ik, uit de schuur. Nee. Ik, ik heb geen nee, vlees in. Nee, nee, nee. nee. Jij, jij denkt dat ik het vark in de schuur heb hangen? Ja, ja. Nee. Nee, dat net niet. Nee, hè? nee dat doe ik niet. Nee, dat maar doe goed, ik niet. Maar goed, lekker. Hamburgertjes. En uh, dus uh, acht hamburgers, negen, uh, zes broodjes. Ja. Maar is het dan ook nog zo dat het een soort dubbelding is? Ja, het lijkt om... een dubbeldekker. Ja, oké. Okay. Nou, lekker. En een dubbeldekker is? Lekker. Goed zo. Zeker. Nou, en waar is dit uh, recept? Waar kunnen we dit terugvinden om uh, te smullen? Uiteraard op Smulweb.nl. Nou, je lijkt, nu, je lijkt nu net zo'n voice-over van een reclame. Uiteraard op smilweb. Uh, uh, maar goed, <laughs> lekker. Ja, dat doe ik Een, een hamburgertje voor uh, het hele gezin. Via smilweb.nl. Dit recept is natuurlijk terug te vinden voor die klassieke hamburger, lekker berecht met ei. Ja, spek, speciaal bacon, voor after. jammer. Ja, en speciaal voor iedereen die dat lekker vindt, die ook nu luistert, gaan we weer even over naar een smakelijk liedje van Mika, namelijk het nummer. Hey, what's the big idea? Lollipop. life until love is found all love's gonna get you down say you high you down say high get you down say say say get you down say say say all love get you down mama told me what I Can heeft het.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 Casus of nee, Causes met het nummer walk on Water. Heerlijk natuurlijk nog even zo tegen het einde van de uitzending hier op ZFM Standwoord in de ZFM Lunchroom. En Lucy zit er natuurlijk ook nog steeds op microfoon 2. En jij had nog even ja, een tip. Ja, ik heb nog een klein tipje. Wie van plan is om de wasstraat aan te doen, die kan beter nog even wachten. Want uh, vanavond gaat het voor het eerst sinds lange tijd regenen... En al het stof dat nu voorzichtig uh, neert, warret, maar voor een groot deel ook nog in de lucht hangt... komt dan mee, dus dan is je auto weer vies. Dus ik zou nog even wachten met uh, de auto toch. Ja, dus je moet nog even wassen met wassen voordat je auto weer vies was. Nee, Ja, nee. ja Nou, sorry. laat me zitten. Ja, nou ja, goede jij tip. Jij maakt er een rommeltje van. Goede tip inderdaad uh, voor alle autogebruikers, automobilisten. Nog even niet langs de wasstraat in Zandvoort of nee. uh, daar aan buiten... Uh, Lucie, het is alweer vijf voor drie. En dat betekent dat we dit programma een beetje moeten gaan afkondigen. Ja. En dat was dan ook weer op de donderdag voor, voor voorlopig. dan wel. Ik uh, hoop er binnenkort weer te zijn. Ook samen met jou op de donderdagmiddag. Ja, dat is supergezellig. ZFM Lunchroom uh, van 1 tot 3. Zal ergens in april, uh, misschien eind maart, wel weer terug zijn op de donderdag. Wie weet. En uh, de zomer komt dan ook steeds dichterbij. En dat betekent dat we natuurlijk weer tijd hebben om misschien wel uh, weer een aantal weken achter elkaar... Het programma te maken. Ja. Maar, maar goed, Lucie, ik wil je bedanken ook weer voor deze uitzending. Ja, graag gedaan. En ik wil jou ook bedanken voor de uh, leuke items die je weer mee hebt genomen. En uh, ik ja. hoop je heel snel dan weer samen met jou dit programma te kunnen doen op de donderdagmiddag. Zeker. Uh, we, we zien jullie snel, we horen jullie snel. Vanavond natuurlijk allemaal luisteren naar Alternative FM van 7 tot 10 op ZFM Zandvoort. Bedankt voor het luisteren.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 You send my condolences to good You're my